Voor de boom van Paulus is het een drukte van belang. Daar moet opeens van alles gebeuren en iedereen wil graag meehelpen. Het standbeeld van Rijn de Vos is al van alle kanten bewonderd, maar het staat nog niet zoals het staan moet. Het grasveldje dat de Huburu heeft voorgesteld moet nog aangelegd worden, en het bloemperkje, het idee van Salomo, is er ook nog niet. Ja, en dan zou ik graag van die leuke slingerpaardjes hebben, van platte stenen. Zoals dat hoort in een echt park. Ja, en een fontein die echt kan sproeien. Uh, ja, een fontein om mee te voeien. En als alles klaar is, noemen we dat park Klein Vossenveld. Dat is een heel goed idee, Salomo. Dat doen we vast. En iedereen zal komen kijken. E Eucalypta ook. Eucalypta zal wel jaloers worden op het park. Heeft, heeft Eucalypta dat beeld al gezien? Sst, wipper, laten we nou niet over Eucalypta praten. Het moet een verrassing blijven. Er wordt in deze dagen helemaal niet over Eucalypta gepraat. Paulus heeft met zijn vrienden een afspraak gemaakt om niemand te vertellen hoe het eigenlijk allemaal zo gekomen is. Alleen de twee wijze vogels en mol weten dat Eucalypta het beeld gemaakt heeft van de echte Rijn de Vos. Waarom er niet over gepraat mag worden? Wel, dat is nogal eenvoudig. Paulus wil Eucalypta uitnodigen om te komen kijken als alles klaar is. Maar het zou jammer zijn als een van de dieren voor die tijd zijn bek of zijn snavel voorbij praatte. Nu denkt Eucalypta nog steeds dat er een stenen kabouter in het grote bos is. En laat ze nog maar even in die waan blijven, des te meer zal ze straks op haar lelijke hekseneus kijken. Iedereen gaat nu aan de slag. De konijnen graven een heel stuk grond om, nadat de Ouburu de grenzen van het toekomstige park heeft aangegeven. Mol gaat intussen op zoek naar mooie graspollen, die hij losvroet in keurige rechthoeken. En <tiep> dat zijn geen gewone graspollen, maar, maar mollenpollen. <tiep> mollenpollen. Salomo draagt de mollenpollen één voor één op zijn ravensnavel naar de kabouterboom, waar ze door Paulus in ontvangst worden genomen en netjes naast elkaar neergelegd, zodat er een fijn grasveld ontstaat. Gregorius heeft op taak bloeiende planten te verzamelen voor het bloemperk. Hij heeft er al één gevonden en die draagt hij nu trots naar de plaats van bestemming. Uh. Kijk eens wat een mooie, met mijn eerste. Wat ah, ben ik moe van die eerste? Ik moest eerst maar eens eventjes een beetje gaan slapen. Maar dan moet de plant niet in de zon staan, in de schaduw. Ja, ja, in mijn schaduw. Als ik er nou bovenop ga zitten, dan is hij fijn in de schaduw. Zo. Van het werk van Gregorius. ...komt natuurlijk niet veel terecht. Die eerste plant wordt een platplant, want een zware slapende das, daar kan geen enkele plant tegen. Bovendien wordt Gregorius voorlopig niet wakker. Gelukkig ziet pluim de eekhoorn Gregorius slapen. Hij brengt het bericht aan Paulus over en van nu af aan doen andere dieren het werk van de das. Met al die vereende krachten beginnen ze nu toch echt wel op te schieten. Het park voor de Paulusboom belooft een prachtig park te worden... De dieren spreken al over Klein Vossenveld, alsof het er altijd geweest is. Alleen Eucalypta weet nog van niets. Eucalypta zit voor haar heksenhutje en staart die gedachte voor zich uit. Ja, er is één ding wat ik niet snap. Waarom laat er een de vos zich helemaal niet meer zijn? Me dat ik hem een grote dienst heb bewezen. Ja, mezelf ook wel, natuurlijk, ja. Maar een woord van dank zou toch niet misplaatst zijn. Ja, wacht... Dat zal hebben. Daar komt iemand aan. Er komt wel iemand aan, maar Rein de Vos natuurlijk niet. Het is Salomo met een heel onschuldig gezicht. Salomo komt Eucalypta iets vragen. Dag Eucalypta. We zitten met een kleine moeilijkheid en misschien kan jij ons helpen. Als ik iemand kan helpen, dan sta ik altijd klaar. Dat weet je wel, Salomo. Vertel maar op. Wat moet er gebeuren? Ik denk niet dat het al weet. Maar we hebben tegenwoordig een beeld in het Grote bos, Een stenen beeld. Oeh, wat leuk. <laughs> een beeld van... Uh, ja, juist een beeld van, van, van Dennis, hè? Juist van Dennis, ja. Dat wou ik net zeggen. Het is een echte aanwinst, hoor. We zijn het aan het opstellen. Waar, als ik vragen mag? Voor de boom van Paulus, natuurlijk. Ach ja, dat spreekt vanzelf. Voor de boom van Paulus hoort het beeld van de... Ja, van dinges, ja, niet waar? Zo is het, maar nou die moeilijkheid waar we mee zitten Vertel mij Zo'n beeld hoort op een voetstuk te staan Een mooi, granieten voetstuk, lekker zwaar Ik ben het volkomen met je eens Een voetstuk, juist ja Heb je al iets gevonden wat ervoor kan dienen? Dat hebben we De groenijnen hebben een pracht van een kei opgegraven Wel zo groot Maar we kunnen er niet van zijn plaats krijgen Hij is te dus zwaar hè zou jij ons nou niet een toverspreukje kunnen leden? Een toverspreukje waarmee je een zware kei kunt optillen, alsof het een veertje is? Dat wil ik wel doen, ja. En ik wil hem ook wel zelf komen uitspreken. Dan kan ik meteen het beeld bekijken. Nee, dan moet je er nou echt nog even mee wachten tot alles klaar is. Als het eenmaal staat, goed en wel, op zijn voetstuk, dan zullen we je wel waarschuwen. Ja, ook al goed. Dan kom ik wel bij de feestelijke inrijding. En het sprookje mag je lenen. Ik zal het wel eventjes op het papiertje krabbelen. Fijn, wel bedankt, Eucalypta. Blij dat je zo hulpvaardig bent. Och ja, ik ben de kwaadste nog niet. Nou die, uh, hm, die dinges eenmaal de wereld uit is, wil ik graag iedereen helpen. Nou, het scheelt een stuk hoor, dat die uh, dinges er niet meer is. Het is veel rustiger in de grote bos. Ja, het valt me niet dat kunnen dat het ook inzien. Succes met je kees. Salomo stapt weer weg. Het papiertje met de toverspreuk houdt hij in zijn snavel. Eucalypta blijft rustig voor haar hutje zitten en ze draait met haar duimen. <laughs> ze nemen het toch al gemakkelijk op, hè? Ik had verwacht dat ze allemaal erg verontwaardigd zouden zijn. Maar die, blijkbaar vinden ze een polis van steen nog mooier dan een polis van vlees en bloed. Ik, ik ben het wel met eens. Ja, het, is het is veel rustiger in het grote bos. Dat zal waar zijn. Nou, die drukte maken Polis, voor goed verdwenen is. Zullen we onze rust niet op kunnen? Alleen hierheen, hè? Het zint me niks dat hij zich niet laat zien. Maar hij zal in ieder geval wat verschijnen bij de feestelijke onthulling van het geboterstandbeeld. Tot zo lang zal ik dan maar wachten. Terwijl Eucalypta geduld oefent. Vordert het werk snel. Met de toverspreuk die Eucalypta zo willen geleend heeft... blijkt het een klein kunstje om de zware steen op zijn plaats te krijgen midden in het bloemperkje. En dezelfde spreuk is ook geschikt om het beeld van Rijn de Vos bovenop het voetstuk te plaatsen. Tot zover gaat alles dus naar wens. Het park, klein vossenveld, tegenover de kabouterboom is werkelijk een lust voor het oog. Alleen de fontein ontbreekt nog. Ook daar moet nog iets op gevonden worden. Ik geloof wel dat ik daar al iets op weet Eucalypta kunnen we het moeilijk vragen die heeft ons nou al zo fijn geholpen dat we haar niet nog eens lastig willen vallen maar Piccoloris de reus Piccoloris die zal vast geen nee zeggen daar moest ik meteen maar even naartoe gaan wie brengt me erheen? Wat dat wil ik wel doen Paulus nee jonge blijf jij liever hier om te zien dat alles netjes wordt afgewerkt jij hebt meer verstand van parken dan ik Ja, dat is waar ik ga dus op de rug van Salomo. Uitstekend. Ik zal wel zorgen dat klein Vossenveld veen voor elkaar komt. En denk eraan, Eucalypta wordt pas uitgenodigd als alles klaar is. Vanzelfsprekend. Ga jij nou maar naar Picoloris en veel succes. Salomo vertrekt meteen met Paulus op zijn rug. Maar ze hoeven niet eens zo ver te vliegen, want zoals gewoonlijk heeft Picalores er al een voorgevoel van, dat Paulus hem nodig heeft. Onderweg komen ze hem tegen. Salomo vliegt zelfs bijna tegen zijn hoofd op, dat ver boven de bomen van het grote bos uitsteekt. Een beetje uitkijken, Salomo. We kregen haast een botsing. Neem me niet kwalijk, Picalores. Ik verwacht u hier nog niet. Dan wat fijn dat u ons tegemoet komt. Weet u ook al wat ik u wilde vragen? Nou en of. En dat komt dik in orde, Paulus. Ik zal je wel helpen. Ha, ah, reuze. Nou meteen. Nee. Volgende keer.